Tegen het plan van het college om twee tot 300 asielzoekers op te vangen kwam een maand geleden veel protest. In Steenbergen komt nu tijdelijke opvang voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ook bij de tweede ronde van de verkiezingen in Egypte zijn zondag en maandag maar weinig mensen komen opdagen. De opkomst was nog geen 30%, procent, is nu bekendgemaakt. Ook bij de eerste ronde vorige maand was de opkomst laag.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 Ja, we gaan zometeen praten met winnaar van ondernemer van het jaar. Daarna gaan we praten met Mona Meijer over wachtkamer eerste klas en de gallery. En dan komt weer een nieuwe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 Omwanja, dat wordt twee keer gespeeld. En we hebben, als het goed is, straks twee acteurs. Je hebt de clip trouwens gezien daarvan. Ja, het Ik vond hem wel echt leuk. Ja. Maar goed, nu gaan we terug naar Marco de Goede. Goedemorgen, Marco. Als, Goedemorgen. Ik heb je al gefeliciteerd gisteren, maar alsnog gefeliciteerd. Ja, Marco van is van hart, ja. uh, Shanna's. Dat is de, de schoenreparatiewinkel. Mag ik dat zo zeggen? Is dat een goede dat omschrijving? Een goede voor? Uh, en niet alleen maar schoenen, hè? want je hebt natuurlijk allerlei andere leuke dingen in je winkel: tassen. Uh,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 En wat ja. is dat band? Nou ja, ja, dat heet een beetje lobby, hè? Ja, Gedeeltelijk. gedeeltelijk. Ja, natuurlijk. Nou, ja, op een gegeven moment staat er meestal rond september... Staat er in de Zandvoertse weer... Uh, uh, dat, dat er genomineerd gaat worden. En ja, dan, ja, dan geef ik wel hey, mijn klant aan... ik zou het leuk vinden als jullie mij zouden willen nomineren. Kijk, uh, Elke willekeurige ondernemer in het dorp... kan kan ja. genomineerd worden. Ja.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 Dan doe je, moet je iets goed doen. Anders dan ja. kan het gewoon niet meer. Maar vinden ze je service geweldig? Je prijzen laag? Uh, wat zijn de Ach. redenen zo waarom mensen zeggen... Ik, ik, hoop, ik hoop alles. <laughs> ja. uh, nou, ik denk niet dat ik... Heb je daar een idee qua van? Qua prijs denk ik niet dat ik gek zit. Nee, dat, ik hoor, zit. dat ik, uh, grap. Dat, dat, nee, maar, nee, maar ik denk soms, dat de prijzen... is een soort standaard, hè? Want ja. nou, daar kun je, je niet heel veel... veel je, hebt, uh, je hebt ook heel veel bedrijven die veel hoger zitten. Je hebt ook wat bedrijven die zitten veel lager. Ja. Uh, maar goed, ik ben niet midden gaan zitten. Dat vind ik oh. gewoon... het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 Ja, super. Al uh, oh, zo lang? Blij. Ja, negen jaar. Dat is jaar. toch wel... Oh, dat is op de krocht. krocht. Op de krocht. Ongelofelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. We kwamen elkaar gisteren tegen hè, met ja. een auto vol uh, ballonnen. Vol ballonnen, ja. ja ik even... heb je opgehaald. Ja, er moet natuurlijk wel even een uiting aankomen want uh, we gaan het natuurlijk niet uh, ongemerkt voorbij laten gaan allemaal. Nee, je hebt dus, ook allerlei dat... acties bedacht hè, om ja. de mensen te bedanken. En ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, zoveel mensen op je stemmen, dan moet je ook wat terug doen.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 En uh, ik ga dat natuurlijk ook op mijn Facebookpagina zetten. En dan uh, ja, dus als, als iedereen dat, dat nog wil zien, dan moeten ze moeten ze me volgen. En dan kunnen ze het nog, uh, ja, kunnen ze nog beter zien. Shanna's, je staat van, gewoon ja, op Shanna's. Ja, dat is Shanna's, ja. ja. En dan, uh, ja, dan moet dat goed komen. Ja, dus we gaan ja, echt zie dan een dan heel blij we gaan feestjes uh, bouwen. <laughs> ja, precies, <laughs> ja, zeker weten. Nou, ja, ik, ik vind het heel leuk eigenlijk.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 Pas van de laatste jaren. Ja. Het is wel al even, maar zeg maar van de laatste vijf, zeven jaar ongeveer, ergens daartussenin een beetje. Ja. Vooral. En uh, mensen zijn dat niet gewend. Dus die weet, denken ook van hé, hey, dat moet weggooien, maar dat hoeft helemaal niet. Hey. We snijden dat uit, hè? Wordt ja, we sluiten hem helemaal uit en dan maken we er een mooi schuin stuk ja. weer in. En nou, dat... Ik kan me herinneren, ik had een, ik had een paar uh, schoenen, nou, dat merk kan ik best noemen, een paar wolkies. Maar nou, dat zijn natuurlijk best.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 er zijn ook speciale merkzolen. Ja, wij zijn gildenschoenmaker, dus dat houdt dan wel in dat je van Bommel en van Lier mogen en Greven mogen we zeg maar originele materialen gebruiken. En daar ben ik dus ook voor gecertificeerd. Daar kom je niet zomaar bij. Dan moet je ook echt elke twee jaar een examen voor doen. En dan dat is natuurlijk ook weer een extra wat ik ja, waar ik mezelf mee kan promoten. Kijk, dat kan ik ook en dat doe ik ook.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 om dan voor één grote vakantie, omdat je dat waarschijnlijk dan toch weer niet heel vaak gaat doen, een hele grote koffer nodig hebt, dan is dat natuurlijk een fantastisch idee. Ja. Nou ja, wij, wij gaan meestal met de auto, maar die ene keer dat je gaat vliegen, dan ga je geen koffer voor kopen. Nee, nee. nou ja, dat is het. En als je het vaak weer van, een, van iemand leent en er gebeurt wat mee, dan voel je, je ook niet prettig. Nee. En nee. nu is dat gewoon. En hoe werkt dat dan? Zit er dan een, een, een verzekering bij? Nee, wat ik, ik er doe... uh, zit sowieso bij mijn koffer zit vijf jaar garantie op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 De volgende gasten zijn uh, aangeschoven, Mona en Margreet... en we gaan praten over uh, de ruilwinkel uh, van Sinkel en de wachtkamer. wachtkamer is nieuw. Nog even de winkel van Sinkel. Toch voor een, uh, een hoop te dus is het nieuw. Als ik daar uh, door die galerij bij Jupiter loop... want daar, is die, uh, daar zit hij. Ja, dan kijk ik met een schuine blik... en dan zie ik een beetje brik-abrak uh, winkel en dan loop ik door...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 Ja, ja, ja ma maakt niet uit. Nee, de... jullie weten allebei evenveel ja. ervan. Ja. Okay. Margreet, nou oké, okay. aan jou de, als je er binnen loopt, heb je een paar mogelijkheden. Ja. Of je laat daar iets achter en neemt niets mee. Ja. Klopt. Dat kan, dat, uh, dat gebeurt nu wat meer, omdat het... <laughs> Nu ook meer bekender geworden is. Hè. We, hebben, we zijn nu al ruim een half jaar bezig. Hoe lang? Vijf vijf vijf tijd vliegt, vijf maanden. Ja. Wat eerst begonnen is in een weekend. En zoveel enthousiasme veroorzaakt. onder de zandvoortes, maar ook mensen van buitenaf. die verrast werden. Vooral omdat wij uh, van het winkelt iets moois proberen te maken. Het is niet een uitstalling van.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 de ruimte boven, hè, voor de ja. kunstenaars, de DKZ. Ja. Ja. Uh, Hoe komen jullie aan meubelen? Sorry? Hoe komen jullie aan meubelen? Nou ja, we hebben... dat <laughs> Ook bij elkaar geschraapt uh, Ja, gewoon. Ja, vanuit ons eigen winkeltje. Okay. Maar zoals een bankstel, oh, ja, ja. uh, die hebben via de kringloopwinkel. Okay. Daar konden wij ook keuzes maken tegen een klein bedrag. Uh, hebben daar wat, wat investeringen okay. gedaan. En uh, nou ja... Dat is eigenlijk wat, uh, wat we nu als tweede project hebben aangepakt. Ja. Uh, ja. Hè? In, uh... Maar het wordt er veel gedaan in Zandvoort eigenlijk. Nou ja. Uh, door, uh, door vrijwilligers en, ja, en door ja. Zandvoort. Ja. is echt onvoorstelbaar. Ja, ja, ja. Maar ja, we kunnen ook met z'n allen heel veel. Ja, dat is ook zo. En mensen hebben best veel tijd en enthousiasme. En het uh, ja, ja. en selecteert zich vanzelf. Hè? Ja. Ja. Niet dat het per se hoeft, denk ik. Maar...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 eventueel ja. als de reparatiecafé. reparatiecafé. Nou ja, dat, ja. dat, ja. dat is een... Uh, wij gaan, wij denken ver in de toekomst. moet zeggen dat ik af en toe ook een uh He, een, een paard ben die maar doordraaft. Maar ik denk dat het goed is om gewoon ook te kijken wat zijn de mogelijkheden. En hier in het centrum is natuurlijk weinig. Nee, de aan, zandstroom aan soort... is er natuurlijk wel, hè, maar dat is alleen maar heel professioneel. En de mensen ja. Die, ja. die een indicatie krijgen voor, ja, uh, voor opvang. Maar dat is natuurlijk wat anders als de mensen die eigenlijk gewoon ja, een beetje tussen gewoon, wal en het schip ja, we vallen. Ja, we gewoon in het dorp heel veel eenzaamheid. Ja. Zo, want er zijn heel veel ouderen die gaan niet naar Pluspunt. Omdat nee. En de belbus moeten ze bellen. En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 Maar we kijken wel iets wat heel oud en vies is, dat nemen we niet in. Nee. Dat, nee, maar goed, je kunt, het het, het mooie is, ja, ja, je kunt dus ook zeggen van dit is niet onze markt. Of nee. he, kunt, gaat u maar naar de kringloopwinkel, want het wel gebruiken. Ja. Ja. Grote elektrische ja, apparaten, tv's, wasmachines. Nee, dat doen we niet natuurlijk. Nee, maar, Grote nee, tafels nee, ook niet. Daar hebben we helemaal geen plaats. voor. er is geen ruimte. Maar goed, die kun je toch misschien wel weer in de wachtkamer gebruiken. Misschien komt er iets mooiers voorbij. Dat je kunt gebruiken. Ja, ja, maar en, en, en, de, de, de, hoe, hoe ga je dat dan doen met, met koffie of thee? Want ik bedoel, dat moet dan ook uh, voor de. Of, of is dat niet inbegrepen? Nee, dat hebben we eigenlijk. We hebben. het kan wel, maar we gaan geen koffie of thee echt schenken. Omdat, ja, want dan zit je natuurlijk ook een beetje die meneer van de horeca in de weg. Nou of, nee, of is want die, niet, die uh... komt zo laat. Die komt pas 5, 6 uur. Dus dat mens, is het winkelend niet. publiek in Zandvoort heeft daar helemaal uh, overdag kan er ook helemaal niet zitten of zo. Nee, het is een wachtkamer waar je elkaar ja. toevallig ja. even ja. tegenkomt. Dat is, een kwartiertje ja. en dan ja. is het weer over, ja. Ja. waarschijnlijk. Ja. ja. ja. ja.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 Geen idee. Geen idee. Oké, okay. Nou, dan moet dat je nog is, maar een keer terugkomen als het zo ver is. Ja. ja, precies. Nou, hartstikke bedankt voor jullie komst. Uh, Leuk. Ik, ik kom wel weer een keer geloog, ja. Ja, ik kom altijd en huilen, even gezellig Ja, ik <tie> moet ja. wat meenemen. Dan moet ik even maar over mag nadenken. je zo binnenkomen. Ik wil nooit wat kwijt. Ja. Oh, ja. <tie> Goed. Kluso. <Goed. tie> bedankt. Ja. Daar gaat ze. Graag gedaan. Okay. Ja. <tie> nou, gezellig, dames. Ja. Leuk dat jullie er waren. Bedankt. Je hebt je... En zoveel gratie heb ik nooit gezien. Soms praten, ze, terwijl ze slapen met mijn kussen.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 Even, het is natuurlijk op het plein, hè. En ja. uh, nou, uh, iedereen die noemt het nu al het frietplein, omdat er natuurlijk uh, behoorlijk wat uh, friatuur. Uh, en uh, ja. dat is dan de vierde, want er zitten nu vier ja. Nou, Ik vind een frietent vind ik altijd zo naklinken. Wat uh, is een mooie benaming voor? Uh, voor... Ja, ik, ik vind dat gewoon. Ja, ik vind, vind dat een goede benaming. Vind ja, hoor, nou, ja, hoor, ik vier vind frietenten er ik zitten ik vind er ook. Dus. Een wel kot. Een frietenkot, ja, ja. precies. Maar...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 Ja, het is wel, de apparatuur is zodanig makkelijk, uh, dat je net binnen een week alles doorhebt. Dat wel, ja. ja. Dat is natuurlijk heel veel op klok ook, hè? Want de, ja, het uh, is de, computergestuurde computergestuurd ovens hebben we. Gestuurd, uh, precies. Dat, klopt, dat, inderdaad. Dat, vroeger moest je zeg maar bij wijze van spreken een, een, een, een ap aparte timer zetten om een, ja. als je een kroketje bakte. Want die mag dan weer zoveel minuten en de frikandel moet weer een andere tijd natuurlijk. Ja, klopt. Maar dat is nu, allemaal nu is het eigenlijk één druk op de knop. Ja. Ja. ja, maar als je friet moet je voorbakken. Als hij dat bij een te lage temperatuur doet, dan brandt hij niet dicht. Nou, en dan zuigt hij olie op. Hij nou, ja, is dan niet het eten dan het meer dan, dan niet. De de dan moet je toch wel even ervaring ja, in hebben. Het was weten. in het begin vooral even wennen inderdaad. Uh, we zijn ook hals over kop zijn we eigenlijk open gegaan. 1 april kwam ik er wonen, 2 april zijn we eigenlijk meteen <lacht> open gegaan.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 Oh ja? Volgens mij komt daar zo'n sushi-bar in. Weet je wat ze bij de grote Albert Heijns hebben? Ja, maar goed, voorlopig kunnen ze niet. Als je klanten hebt, dan heb je klanten. Dan hebben ze wel komen. Ook op kerkplein met een paar santen weinig last. Nee, dat is waar. Die gaan niet naar de winkel. Dat is waar.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 En de Kerkstraat. Gaat die automatiek gehandhaafd blijven? Of ga je nog veranderen? In de winter houd ik hem dicht. Omdat natuurlijk de producten die erin zitten, die moeten vers zijn. En in de winter wordt er zodanig weinig uitgehaald... dat het voor mij niet rendabel is om die hele muur vol te gooien. We houden hem er wel in. Hoe lang mag dat erin blijven eigenlijk? Volgens de wet mag het zo'n twee uur. Ik gooi het vooral producten met brood...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 Uh, willen we wel, alleen omdat ik nu op het moment in mijn eentje sta, wordt dat een heel lastig. Ja, van, alleen is, uh, van de zomer. Kan niet even de zaak dicht doen natuurlijk. Uh, nee, <laughs> dat lijkt me. Van, van, van de zomer je wel we... thuis kan bezorgen. Ja, ja, klopt inderdaad. Van de zomer willen we dat wel gaan doen. Okay. Ja. ja, er liggen wat meer uh, plannen klaar voor de aankomende zomer inderdaad.